5 Uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In de Egyptische stad Port Said zijn het leger en de politie slaags geraakt met demonstranten. Daarbij is zeker één politieman om het leven gekomen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De demonstranten protesteren tegen de detentie van tientallen mensen... in verband met de ernstige voetbalrellen in februari 2012. Bij die rellen kwamen 70 mensen om het leven... vooral aanhangers van een voetbalclub uit Cairo. In januari kregen 21 verdachten in verband met deze rellen al de doodstraf... en de zaak tegen andere verdachten komt binnenkort voor. De betogers gooiden benzinebommen en stenen naar de politie... waarna agenten traangas afvuurden. Het is al weken onrustig in Port Said.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 Meestal moet iemand met hifsen levenlang medicijnen slikken omdat het virus de kop opsteekt als de behandeling wordt gestaakt.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 Het weer, eerst nog kans op een mistbank. Het wordt vandaag zonnig en het blijft droog. Maxima liggen tussen 7 en 11 graden. Dinsdag wordt het nog iets zachter met flinke zonnige perioden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Ja, welkom terug, lieve luisteraars voor het laatste uurtje van deze goede nacht. Die al uh, een beetje goedemorgen wordt. Het wordt steeds lichter, hè? Is het al licht buiten? Ik kan die helemaal niet zien. Ik zit hier in zo'n studio. Nou ja, goed. Het is tijd voor Jan Emaus. Track tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. De aanleiding is misschien uh, wat tragisch. Een overlijden, jawel. Cleatha Staples is overleden afgelopen week. Uh, maar ja, ze was lid van de Stapelsingers... En uh, zij uh, zong dus sopraanstemmen. Uh, en ik heb dus weer een reden om de Stapelsingers weer eens te laten horen. Daar is altijd een reden voor eigenlijk. Fantastisch waren ze. Het is zo'n uh, clichéverhaal, hun wordingsgeschiedenis. Uh, vader Staples. Roebuck, maar ze noemden hem paaps allemaal. Die was uh, katoenplukker, stichtte een gezin... en richtte een band op met zijn uh, dochters en zoon. Van die dochters was Mavis Staples het uh, meest in het gehoor springend. Fantastische stem. En aanvankelijk speelden ze uh, gospel. Het werd allemaal in de kerk geboren, deze muziek. Um, maar halverwege de jaren zestig uh, maakten ze een soort draai... naar uh, het wat uh, ja, meer popachtige genre. Voor zover je daarvan uh, kunt spreken bij hun muziek. Maar uh, alles wat ze aanraakten veranderde in goud. En het kwam door pure passie. Um, ik wil eigenlijk beginnen met uh, de oude heer Staples. In 2000 is hij ons ontvallen. 85 is hij geworden. Pap Stepels and uh, a traditional John Henry. Stapelsingers, uh, dit was Paps Stapels, zoals uh, zojuist al opgemerkt. Ik heb ze natuurlijk al eerder in dit rubriekje laten horen... een paar jaar geleden met hun uh, twee hits die ze begin jaren 70 in ons land hadden. En op de hele wereld trouwens. I'll take you there and respect yourself. Ik moet me bedwingen om die uh, nummers niet nog een keer te laten horen... maar ze hebben zo'n uh, uh, ontzettend groot oeuvre achtergelaten... Je ziet het eigenlijk altijd goed. Luister maar eens naar City in the Sky. Nou, nog eentje dan van uh, de Staple Singers. Kijk, Otis Redding, daar moet je vanaf blijven. Toen hij Sitting on the Dog of the Bay zong, uh, wist iedereen, ja, daar gaat niemand overheen. De Staple Singers, uh, die zouden uh, hebben gezongen in, uh, uh, op de achtergrond in Sitting on the Dog of the Bay omdat uh, men vond van, ja, is dit wel een Otis Redding liedje? Moet er niet wat meer, uh, nou, een beetje dat, dat gospelachtige inkomen? Nou, daar werd van afgezien. Um, maar dat weerhield de Stapelsingers er niet van om hun eigen versie op te nemen. Nou ja, nogmaals, van Otis Redding zijn liedjes moet je afblijven, daar kom je niet overheen. Nou, luister hier maar eens naar. Tot volgende week. Sun. I'll be sitting when the evening comes Watching ships roll in Then I'll watch them roll away again Lord, I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away mm -hmm. Sitting on the dock of the bay Wasting time. Mm -hmm. I left my home in Georgia headed for the Frisco Bay. I have nothing to live for. Looks like nothing's gonna come my way, so I'm gonna sit on the dock of the bay watching the tide. Ik herinner me dat ik deze versie van Sitting on the Dock of the Bay ooit gehoord heb. Ik vond hem heel mooi. Dankjewel, Jan Emaus. Ko van Geemert zoekt en leest poëzie voor de nacht. Voor deze Vroege Morgen. Dit zijn voorlopig mijn laatste woorden over het boek... dat ik in 2008 met heel veel plezier samenstelde. Amsterdam en zijn schrijvers. Het laatste hoofdstuk heet Aan de randen van de stad en gaat over Jacques P. Thijs, August Willemsen en nog een paar schrijvers. Zoals Willem van Toorn in Amsterdam-West, de buurt waar hij opgroeide. Ik vind het leuk, hier zijn gedicht Hoogtevrees voor te lezen. Hoogtevrees. Te zien uit het raam hangt een man aan de kerktoren. Dat wil zeggen, een plank hangt er, waar de man op zit, doodbedaard, een leiddekker. Schrik hier, zo even zette hij zich af... En zweefde blinkend enkele meters om de spits. Beentjes uitstekend dun als iets van insecten. Dus verschijnt het woord bang. Want al maakt het gedicht een man die honderd meter hoog hangt... verwacht er geen wonder van. Ik doe wat ik kan. Een lijn van goed nylon, haken en plank. Maar wat als hij dadelijk klein als een mier beneden belandt... tussen de regels verdwijnt. Geen woord dat hem opvangt. Over Amsterdam heb ik in de loop van de jaren ook wel gedicht, bijvoorbeeld over het Oosterpark en het mooie, onopdringerige en geestige beeldje van de in 1998 overleden kunstenaar Paul Koning, getiteld Bolgewas. Je woont in de buurt, ken je dat? Ja, ja, ja? dat, dat kopie toch? Dat Ja, leuk is dat, hè? Erg leuk. Lekker om aan te zitten. Ja. Doe ik ook altijd als ik ja. langstel. Mijn gedichtje erover heet Verbonden. Vanmiddag in het park een man ontmoet. We leken op elkaar. Zijn blik, hoe vriendelijk dan ook... verriet dat hij, berustend weliswaar, iets achterhield. Het hele park doorzocht, tot ik haar vond. Al even onbereikbaar aan de grond. Of natuurlijk over de buurt waar ik geboren en getogen ben. Het navolgende gedicht staat op een bordje in het Wertheimpark. Ode aan de plantage.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 Heel mooi. Er staat een foto op de website waar je dat gedicht uh, onthult. Oh ja, nou val ik door de mand <lacht> omdat ik nooit naar je website kijk. <lacht> <lacht> maar goed, daar ga ik nu uh, even Tot besluit dit treffende gedicht over Amsterdam... waarmee ik mijn voorwoord van Amsterdam en zijn schrijvers afsloot. Het is van Hannie Michaelis. Misschien ken je het. Onbekommerd toont Amsterdam haar rotte gebit... Haar aan aardgas stervende bomen. haar onrein water waarin de zon zich weerkaatst. Uit ontelbare vervuilde neusgaten blazen kwaadsappige dampen over haar daken. vol televisieantennes en duiven. waarboven de hemel licht wordt en weer donker. Sterren balanceren een paar minuten op de spits van een kerktoren. Kareljons mengen hun valse stemmen in de oorverdovende muziek concreet. Van auto's, ambulances, pneumatische boren, sloophamers, hijinstallaties. En overal kruipen mensen in en uit de schulp van hun huis, hun krot, hun dierbare, gehate puinhoop.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 Je bent een vogelvrij, omdat er alles kan. Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van.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 Een schuiplaat hebt gezocht, we gingen er altijd samen heen. Wie van ons is vogelvrij? Wie van ons die nog alles kan? Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam. Zo, dan hoort je dus van een bellig Chris de Bruine was dat. Uh, ik mag ook wel eens een keertje bo uh, Boven de Gaaf noemen. Want die ultra-korte compositie die u steeds voor de gedichten van cohort. Ja, die is van hem. Staat op de CD Sold Out. 25 alternatieve versies van beroemde filmscores. Films dan met een tik. De titels zijn altijd allemaal net even anders. Maar deze heet gewoon Cat on a Hot Tin Roof. En we gaan een stuk door met onze cursus Kroeglopen van en met Simon Carmichelt. Nadat Ko van beweerd had dat hij niet meer gelezen wordt. En ik ben bang dat hij misschien wel gelijk heeft. Nou, vandaar. Blijf hem lezen of ontdek hem.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 en zeide door de drank ontspannen om zich heen met pesterige grapjes... die de kern van moeilijkheden in zich droegen. Nee, Koos, zei Gerda soms, dan bond die in. Maar als de scherper laat dat, Koos, zei, was die gekwetst... reed een fonkelend rijwiel als een raspaard de straat op... en vertrok met onbekende bestemming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 die hij breekbaar als een ei door het leven vervoert. En dan hoor ik die donkere roffel weer. Simon Carmichael. blijf hem lezen. Vooraf hoorde u natuurlijk ook weer... een uh, Flart Duke Ellington en his famous orchestra... in a sentimental mood... Ik zeg het nog één keer, want daarna is het niet nieuw meer. Maar we hebben een nieuwe stem. Multitalent Marjolein van Heemstra. Schrijver, dichter, theatermaker. Binnenkort als regisseur aan de Slagbeet Roo in Rotterdam. Ze schrijft uh, wekelijks columns voor Dagblad Trouw... en ze deed dat voorheen ook voor nrc.nl. Uh, ik vroeg haar die laatste serie columns voor te lezen. Ze deed namelijk iets bijzonders. Uh, wekelijks ging Marjolein onuitgenodigd naar een feest... om te zien hoe ze als vreemde gast werd ontvangen... Partycrasher avant la lettre? Nou, luister en oordeel zelf. De titel van de serie is Welkom, schuine streep, onwelkom. En hier is aflevering 4. Welkom, vreemde, étranger, stranger. Gelukkig te zien, Jasmi sang Happy to see you, blijf resten steen. Welkom en De 18 mensen van Sanne. Zo, hoe gaat het hier? Sanne kijkt ongemakkelijk van mij naar het lege balkon. Ze vindt me raar, denk ik. Misschien zelfs een beetje irritant. Wacht even, zei ze toen ik vijf minuten geleden aanbelde... en uitgelegde dat ik onuitgenodigd langsga bij feestjes... om te zien of ik welkom ben. Een halve minuut later kwam ze weer naar beneden. Ze knikte kort. Kom maar even binnen. Met een nadruk op even. Achttien hoofden draaiden mijn kant op... toen ik het Groningse appartement binnenliep. Ik stak mijn hand op. Hi. De hoofden knikten zoals Sanne dat zojuist gedaan had. Kort. Zakelijk bijna. Nou, welkom op mijn housewarming, zei Sanne stug. Ze wees me de tafel met drank en chips... en voegde zich bij een groepje giegelende meisjes. Met een witte wijn in mijn hand liep ik naar het balkon. Naar de rokers. Meestal toch de gezelligste mensen. Er waren geen rokers. Er was alleen een dikke duif. Op de balkonkast schuilend voor de regen. En nu staat Sanne naast me. zelfverzekerd in witte feestbloes met zwart giletje. Ze vraagt wat ik nou precies bedoelde met dat welkom zijn. Ik zeg dat ik het leuk vind om nieuwe mensen te ontmoeten. Dat ik hoop dat iedereen in eerste instantie overal welkom is. En dat ik dat als het ware test. Eén keer langskomen heeft dan toch geen zin, schampert ze. Eén keer, dat is net als niks. Maar al die mensen die je maar één keer ontmoet in je leven, werp ik tegen. Die betekenen toch iets? Sanne denkt even na, schudt dan haar hoofd. Ze gebaart naar de mensen achter haar in de kamer. Die, die betekenen iets. Mijn oma zei altijd, zegt ze, tien goede mensen, meer heb je niet nodig. En kijk, ik heb er achttien. Ik kijk naar de achttien mensen van Sanne. Een tevreden vriendengroep van eindtwintigers, knagend op paprika chips, langzaam samen dronken wordend op zoete witte wijn... zoals ze dat waarschijnlijk al jaren doen. Mensen met startersbanen en toekomstplannen. Mijn generatie, klagend over de regen deze zomer... levend naar de levenslessen van een Hollandse oma... Mensen betekenisloos vindend, tenzij ze op de vakantiefoto's staan die ik in de gang zag hangen. Gillend van pret met zijn achttienen van een woeste rivier rafte. Je reinste verbondenheid. Ik herinner me een quote van Einstein, waarin hij zegt dat het een zwaktebot is... alleen liefde te voelen voor een paar mensen in je onmiddellijke nabijheid. Dat we onszelf beperken door ons in groepjes af te zonderen. Ik vraag Sanne wat ze daarvan vindt. Ze lacht. Ja, hallo, jij bent Einstein niet... En trouwens, ik denk niet dat Einstein bij vreemden aanbelde om mee te feesten. Ik zou hem niet eens binnenlaten, voegt ze er zachtjes aan toe. Met dat gekke haar. Misschien, zeg ik, onaardiger dan ik van plan was... Misschien was het wel een dichte deur die Einstein tot zijn uitspraak inspireerde. Sanne haalt haar schouders op. Einstein had heus wel genoeg vrienden. Ze kijkt me ernstig aan nu. Misschien is het beter als je gaat. Ik voel me niet zo relaxed met jou hier op het balkon. Het is niet relaxed als iemand er zo alleen bij staat, snap je? Ik snap het. Een minuut later sta ik buiten. Als ik nog een keer achterom kijk, zie ik Sanne in het raam staan. Misschien controleert ze of ik werkelijk vertrek. Misschien ook niet. Ik steek mijn hand op en grimlach vriendelijk... in de hoop dat ze zich onbeschrijfelijk schuldig zal voelen. Aarzelend zwaait ze terug. Dan draait ze zich snel om naar haar achttien mensen.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 Nu muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de spam, de spam, de Stichting Ter Promotie van de Achtergrondmuziek, Rex van Beuningen. Jan Nemaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Nemaus. Rex, zonder omhaal, je hebt zeven en een half jaar in Paramaribo gewoond. Inderdaad, dat is helemaal juist, Jan Neemans. En uh, ik wou weer eens even samen met de luisteraars, met jou natuurlijk uiteraard... met Adeline en de luisteraars van het Goede Leven, terug naar die tijd. In muzikale zin... In muzikale zin. En uh, een stukje geschiedenis ophalen. Want uh, maar het, uh, enfin, de, de, de muziek is natuurlijk de leider had altijd in mijn rubriek. En we gaan terug naar Mi Sweetie Sranang. Ah. Um, ik heb al jaren gewerkt voor de radio. Bij uh, Ra Ra welk station? Radio Pinti. Radio Apinti, had je een eigen programma? Ik had een eigen programma. Ik deed de uh, stervensberichten, uh, de, de overlijdensberichten, zeker wel. Want dat was het populairste moment van de hele dag. Als ik Rex uh, van Beuningen niet had geroepen dat die en die en die uh, overleden was, dan geloofden mensen het niet. Dus je was pas dood als Rex had gezegd dat je dood was? portaat Bij Apinti bij Pinti. Want ik heb jarenlang allerlei muziekshows gedaan, maar dat was eigenlijk de belangrijkste functie binnen Radio Pinti, de overledensberichten. En uh, die deed toch Rex van Beuningen. Maar nu, de muziek. De muziek, inderdaad. Ik heb een plaat meegenomen uit mijn omvangrijke collectie. Uh, een Surinaamse plaat van Alberto. En die heet, ik zei het al, Miswiti Ranang. En ik wil eventjes uh, uh, een klein stukje uh, draaien, maar ook vertellen wat, wat, wat op de hoes staat. En dat is heel belangrijk uh, voor alle Surinamers. Ja, we gaan het nog uh, alvast eventjes draaien. Een klein uh, een stukje muziek. Aan Sranan Poku, datinamin fang nofossi lp. Dimiki na bakrakondre, Yu jewi egi crioro singi. Wang Poku, die abi, nawaring, waring, diwi, de mesi na abrawatra. Kortom, Rex is het nog niet geleerd, eigenlijk, hè? Ik hoor het, ik hoor het. En waar luisteren we nu naar? Ja, dit is Alberto. Dit is een geweldige zanger. Die heeft uh, een aantal jaren ook in Nederland uh, zijn plaat opgenomen. Dus pu pure kaseko. Pure -muziek. Uh, we gaan even een klein uh, stukje verder. Ja. Ja, wat ik zo leuk vind, iedereen roept altijd... Max Wojski, niet geheel ten onrechte, maar er is natuurlijk meer. Er is veel meer uh, uh, lieve Hugo, ik noem er maar eentje... en uh, Alberto, niet te vergeten. Dit nummer heet Cinci, Gwe, Libi Mi. En uh, dat heeft alles over de liefde te maken. Want al die uh, lekkere caseco liefdjes. Die... Wat, is dit? wat is dit voor instrument? We horen een, uh, volgens mij een uh, fluitje. Een, uh, dat heet een flageolet. Daar kon uh, trouwens uh, Max Wojcicki, de eerder genoemde Max Wojcicki, ook wat van. Maar uh, deze jongen uh, laat zich trouwens wel grappig op deze LP bij een trost bananen. Uh, afbeelden. Ik weet niet of ik dat zou hebben gedaan, maar ik weet... Alberto was een, een ontzettende sympathieke gast. Dus um, ja, ik wou de mensen eventjes deze nacht van goed leven een beetje vrolijk maken. En voor mij is het ook een herinnering aan een hele goede tijd. Overlijdensberichten. je zou zeggen, ja, dat is misschien niet leuk... maar het was wel dat was een heel belangrijk moment bij... Zouden we hier toch ook moeten doen? Eigenlijk wel. Ja, op de radio gewoon. Met wie er dood is. Dus. Een half uurtje. Ja, gewoon uh, overleidingsberichten. Maakt het uit, uh, iedereen gaat dood. Dus... Oké, okay. nou, uh, zullen we even lekker de leusel naar Albert toe? Ja, is goed, joh. De, dit nummer? Ja, dat is prima. Ja, tot volgende week dan, Rek. Volgende week, Jan. <tied> Oké, okay. goed. Het is tijd voor F. Starik. Eigenlijk al lang klaar met de selectie voor zijn nieuwe bundel Door. Die ligt al in de winkel, uitgegeven door uh, Nieuw Amsterdam. Maar ja, het is zo leuk en leerzaam om te weten... wat die bundel allemaal niet haalde. Want hij legt het heel goed uit. Dus hier is hij weer. Starik leest voor, hij legt uit en gooit weg. Heeft een motto, time can change me, but I can't change time. Dat is een nep motto. Van, uh, het lijkt uh, op uh, een, een, een zin uit een liedje van David Bowie. Maar het uh, is het net niet. En daar heb ik ook lang mee geworsteld uh, of, dat dan, of ik dat dan wel kon gebruiken... Toen zei de vormgever van het gedeelte als je gewoon weglaat dat het van David Bowie is, maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Weet je de zin nog van Bowie, de exacte zin? Uh, nee. Okay, Wakker, nee, nee. dus jij was een kunstenaar en je moest en zou kunstenaar worden en je ging daar aan het werk. Je ging aan het werk en stopte nooit meer met keihard werken. Wauw, zo ken je er nog wel een paar. Hij was juist benoemd tot directeur van de eerbiedwaardige academie... die jou had aangenomen... Je vond het nog best moeilijk om te geloven dat een dikke man... in een lichtblauw overhemd met korte mouwen van kunst kan houden... en ondertussen even dat oude instituut zou redden van een zekere ondergang. Hij maakte het verschil. Er is verschil tussen iemand die iets zeggen wil en iemand die dat kan. Hij heeft iets geleerd over inhoud en verpakking... Dat een kunstenaar moet werken. Doe je ding. Je behoort niet tot de zwakker. Maar de sterke. Is een uh, gedicht. Dat schreef ik uh, bij de gelegenheid van het afscheid van Jan Willem Schrover op 25 november 2010. Uh, die jarenlang uh, directeur van de Rijksacademie uh, geweest is, waar ik uh, uh, ergens eind jaren 80, uh, drie jaar. Uh, ...gewerkt heb aan mijn ontwikkeling als kunstenaar. En uh, uh, een buitengewoon inspirerende omgeving... ...en een zeer uh, een fantastische directeur... ...die dat uh, instituut dus ook daadwerkelijk in de vaart ter volkeren heeft opgestoten. En ik was ongelooflijk uh, dankbaar dat ik... Uh, dat ik bij zijn afscheid dit gedicht uitspreken mocht. En het was ook heel mooi vormgegeven door Martijn Zandberg... op een affiche, tweetalig ook nog. Ik kreeg iedereen als geschenk mee naar huis. Dat heeft me een aantal dingen geleerd. Zoals dat dikke mannen met korte mouwen aan best van kunst kunnen houden... en dat ook nog oprecht menen... Um, uh, uh, uh, ik ben het ook wel eens met, uh, met de stelling uh, dat een kunstenaar moet werken en dat hij tot de, tot de sterken behoort en niet tot de zwakken. Uh, toen ik aan de Rijksacademie begon vond, uh, vond ik mezelf eigenlijk best wel zielig dat ik kunstenaar wou worden en dat vond ik allemaal heel moeilijk. En... Uh, uh, op, de, op, de, op dat instituut hingen, hingen sterke. sterke uh, uh, uh, gewoon doen, niet lullen, maar poetsen mentaliteit. En daar, daar, daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. En, uh, ik zal dat instituut ook de rest van mijn leven dankbaar blijven. Dat neemt niet weg dat. Dat je uh, voor het gedicht enige voorkennis, uh, die ik hier als nakennis oplepel uh, in de verklaring bij het gedicht, dat je toch te veel voorkennis moet hebben. Uh, wat niet in het gedicht zelf wordt uitgelegd en wat het geschikt maakt voor die situatie, maar wat eenmaal buiten de context gelicht uh, Bevat het te veel uh, vaagheden voor de argeloos lezen om zich er zomaar mee te kunnen verbinden. Dus nee, weg ermee. zo heerlijke muziek. Dat is van Martin Vonsen, Erik Vloeimans en het marangi Quartet. Samen maakten ze het album uh, 'Testimony'. Hij uh, heeft ook nog een Edison Jazz Nationaal gewonnen. Maar dat doet er allemaal verder niet toe. Dat heb ik trouwens elke week al verteld. Nou, wat zal ik zeggen? Ja, vergeet de website niet, hè? www.adelinevandier.nl Daar kan je van alles teruglezen. Ook de playlisten, dus wat ik allemaal gedraaid heb. En terugluisteren. En er wordt nu nog aan gewerkt. Natuurlijk nog nu nog niet alles, hè? van vannacht. Maar daar kan je ook op abonneren, op de podcast in iTunes. Je kan me bevrienden op Facebook, Adeline van Dier. Daar gooi ik ook al die podcasts op en die, die, die luisterfragmenten. Je kan me mailen, hetgoedeleven.nl. En we twitteren ook, maar we zijn eventjes het, ons eigen wachtwoord vergeten. Dat moet ik thuis even opzoeken. <lacht> Goed, um, volgende week hebben we Marielle Tromp en Ellen uh, McLe... Ja, hoe spreek je dat nou uit? Ik, ik heb nog nooit zijn achternaam uit hoeven spreken. McLellan, McLellan, MacLachlan. Nou goed, gaan we volgende week horen. Uh, ze zijn sinds een half jaar een duo, in ieder geval een muzikaal duo. Volgens mij ook een liefdesduo, maar dat weet ik niet eens zeker. Nou, ze spelen zowel covers als uh, uh, in eigen bewerking dan, als eigen repertoire. En dat is dan folk, country, blues, soul. Nou ja, noem het maar op, Marielle Tromp kent natuurlijk iedereen... die wel eens op de parade geweest is... Uh, uh, ja, zij is Helen, hè? de ene helft van het heerlijke, levende jukebox... ieder jaar te vinden op de parade, nog steeds. En Helen is bekend als gitarist van onder andere The Scene... Hè, van Telau en ook van Chaco... Nou, gewoon een hele goede gitarist. Nou, euh, CD of zo, dat hebben ze nog helemaal niet. En op internet kan je dus bijna niks vinden. Ik heb één filmpje gevonden. is vorig jaar opgenomen in Café Mulligans in Amsterdam. Uh, klinkt dus niet perfect. Maar ja, het geeft toch vast een indruk voor volgende week. Ja. Dat You're to hell. hell. hell. You're yeah, gone to hell. So you live in high and Great Richard and the of the land. Just don't dispose of your natural soul. Cause you know damn well. You're go You went to hell. Nou, uh, Marielle Trump, maar volgende week klinkt het hier veel beter in de uitzending. En Ellen, natuurlijk. Ik verheug me erg op hun komst. Um, ik heb vorige week een heleboel nummers laten horen... van uh, een nieuwe cd die net uit is, de supersonische boom. En dat is een soort eerbetoon aan dat duo... Annie M. G. Schmied en Harry Banning. en allerlei Nederlandse artiesten... hebben uh, ja, een nummer gekozen en, uh, van, van dit tweetal. En, uh, ook deze Vlamink, uh, de zanger van uh, de voorman van Fixkes... Uh, Sam, hoe heet die nou? Sam... Valkenborg, die doet dit nummer. Mee met het circus de wereld door Nou wil ik wel, daar teken ik voor Mee met het circus naar andere steden Om daar dan s'avonds op te treden Mee met het circus de wereld door. Al mocht ik alleen maar de hokken schoonmaken, de wagens aanvegen, de beren bewaken. Of mee helpen schouwen met zuilen en touwen, al mocht ik maar even de Lijkt me zo fijn om erbij te wezen. Maar het liefst als artiest aan de trapezen. Lijkt me zo fijn. zanger, voorman van De Fixkes. Uh, hier nog eens een lied van Tom America... dat hij maakte op basis van interviews van NTR's Kunststof Radio. Van deze word ik helemaal week. A.L. Snijders.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 is de toon van de waarheid.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 maar de Delver in het mijntje, laat wat kolen op een treintje, en de kastelein... Kairo. Ik dacht, we deden er... toch de nacht van, de nacht van het goede leven. De nacht en we hebben nog een uurtje om van... nee, het te even te keren. Joh, we proberen het gewoon. En dan, dan doe, jij, doe jij gewoon onder Met me. Met Adeline. Ja. Ik snap het nog niet, maar we, we gaan, niet, gaan genomen, duim het gewoon doen. Doe doen nog een Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.